moet met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen twee auto's op een dijk op Goede overflakkee in Zuid-Holland... zijn afgelopen avond twee doden gevallen. Twee andere inzittenden raakten gewond. Eén auto kwam na de botsing tegen een boom terecht, de andere in de sloot. De oorzaak van de botsing is nog onduidelijk. Op dezelfde dijk op Goede overvlakke kwam in maart dit jaar nog een man van 19 om het leven... bij een eenzijdig ongeluk. Hij raakte met zijn auto van de weg en reed tegen een boom. Een carnavalstichting in Geertruidenberg in Brabant zet vanwege de coronacrisis een streep door het carnaval volgend jaar februari. Volgens de voorzitter is het beter om daarover nu al een besluit te nemen, omdat de voorbereidingen voor de praalwagens voor de optocht al in volle gang zijn. Het besluit geldt niet voor Raamstonk Sfeer en Raamstonk, de andere twee kernen van de gemeente Geertruidenberg. De carnavalsorganisaties in die dorpen willen carnaval in aangepaste vorm wel door laten gaan. De voormalige Californische politieman die bekend is komen te staan als de Golden State Killer is veroordeeld tot levenslang. De 74-jarige Joseph D'Angelo wordt verantwoordelijk gehouden voor een reeks moorden, verkrachtingen en inbraken tussen 1975 en 1986. Hij heeft schuld bekend aan 13 moorden en 13 verkrachtingszaken om de doodstraf te ontlopen. Hij zou veel meer vrouwen hebben verkracht, maar die zaken zijn inmiddels verjaard. Jarenlang bleef de Golden State Killer uit handen van justitie. Hij werd pas in 2018 opgepakt. In Amsterdam wordt dit weekend strenger opgetreden bij overtreding van de mondkapjesplicht. Die op een aantal plekken in de stad geldt. De boete is 95 euro. Volgens de gemeente is het nodig omdat het aantal coronabesmettingen snel stijgt. Het weer vannacht meer bewolking en in het westen ook wat buien met lokaal onbeer. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Overdag een afwisseling van zon, wolken en een paar buien met onbeer. Het wordt dan zo'n 23 graden. Dit was het ns Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee, zandvoort en zomerhit is de zomer van ZFM, met, met nu de nacht. Welcome to Sugar Free Radio. Sugar Free Radio. With Ronnie Cykli on Sirius XM. Chill. Hey everyone, this is Ronnie Cykli coming to you with another edition of Sugar Free Radio. Stay tuned and enjoy SoundCloud page, Ronnie Cycling. XM, chill. chill. These are all available for free downloads on my SoundCloud page, Ronnie Cikli.